Kansloze asielzoekers uit veilige landen veroorzaken problemen in asielzoekerscentra en op straat.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 20. Het komen nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. Onder andere Doris, Tom Manders, is maar hoe je het noemt. Dr. Anders P. Maar eerst nog een plaatje van de Louis Davids, pseudoniem van Simon David, Geboren in Rotterdam, 19 december 1883. Overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was de Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. En vandaar ook altijd het programma met een opname uit 1928 van Louis Davis natuurlijk het plaatje een in nog wel oudje. En uh, Davis werd geboren in de Raamstraat in de Rotterdamse Zandstraatbuurt. ...als zoon van de komieke caféhouder Livie David... ...en Francine Ter Veen. ...in een arm -Joods gezin van vier kinderen. Zijn ouders traden op met uh, komische duetten. En Louis zong al als achtjarige... ...op kermissen door zijn broer Hartog. Haki begeleidde op de piano. Haki en Louise gingen in de wintermaanden... ...naar de havenloofde school... ...en kregen daarna privélessen. lessen Haki in muziek en Louis in uh, moderne talen. De leraar van Louis, uh, meester Toorn... Nee, ...was een grote variateliefhebber... ...en bracht het over op zijn lieveling. Ten eerste op de wij dat Louis op al op vijfjarige leeftijd op de Groningse kermers waar hij stond, uh, waar hij staat op een pilaar en gekleed in een mini-rock kostuum en hoge hoed liedjes zong. Hij kreeg de reputatie van wonderkind en boekte al snel flinke successen. En u hoort hem nu: Louis Davis met Leentje uit de lange niesel. Leentje uit de lange niesel gaat aan het rijden met de diesel. Ja, sta dan nou maar niet verbaasd. Leen is modern. Leen heet aas.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 Met de diesel, want alleen is een meid, die meegaat met haar tijd. ze houdt van de nieuwheid. Ja, als Leen, is er niet een. zo sportief, zo fel overbeen, al wat gauw gaat, dat vindt ze.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 Met haar tijd, ze houdt van de nieuwheid. Ja, zo als leef is er niet veel. Zo sportief, zo te Al wat gauw gaat, vind je zo fijn. Waarom gaat ze met het niet zo berein?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 Veloos waren mijn jongelingsjaren. Mijn vader was industrieel, gezag en vertoon was ik wel dragen gewoon. En ik nam aan de wereldmoes mee. In prachtige zalen was ik vele malen te gast op aanzienlijke balen. Het hoogste genot kwam dan altijd als slot de ontsluimige hart en toen zag ik Ellen, ik kan u vertellen, zij was een begeerlijk object. De koning te rijk gaf ik dadelijk blijk van de gloed die in mij was gewekt. Ik streelde haar handen, ik moest haar tanden en drukte een kus in haar hals. Er kwam een en ik voelde haar mee in de voeten. Mij een wals. Helaas, goede lieden, de middelpunt vliegen de kracht rukte haar van mij heen. Ze vloog door een uit met een lelijk geluid, waarna zij in de diepte verdween. Tot roms goed vervallen, gemeden door allen, hoe ik nog doordringend en vals.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 Oude metalen. Wie heeft er nog lompen en oude metalen? Mooie hazen en konijnen vellen. En dat was Tom Manders, en Elias van Doris met Lompen en Metalen. En daarvoor hoorde u dokter Anders P. met Aardbeienwals. hem Zandvoort. De volgende artiest zijn Kees en Marjan. Dat was een Nederlandse zangduo dat bestond van 1973 tot 1977. Het is vooral bekend van de hit Hoe lang zou het duren? Dat was een opname uit 1976. En het duo bestond uit Kees de Wit en Marjan Kampen. En u hoort ze nu Kees en Marjan met zo'n lange zin? Kan ons niets gebeuren. Er zijn van die dagen, die kent ze niet? Dan loopt alles mis. De lucht is De zo groot, zodat je niet ziet.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 de Milde kracht om door te gaan in de sprakeloze macht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot de zon zijn. We zullen doorgaan.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 Terry Scholte, Met een beetje. Daarvoor ramt ze zelf hier met we zullen doorgaan. En de volgende artiest was in Amerika. En dan zag hij die musical My Fair Lady. En toen wist hij het zeker. Hij wilde deze musical naar Nederland halen, zoals dus hij altijd al gedaan had, wilde hij aanvankelijk artiesten in de musical laten spelen die hij graag na zich had. Maar uh, Connie Stewart voelde zich te oud voor een rol voor Elisa. Hij was al over de veertig en de stem van Lia Dorena was te laag. Wel kreeg hij het voor elkaar dat Friso Wiegersma het decor mocht ontwerpen en zijn levenspartner Huub Jansen de vertaling mocht doen. Echter de vertaling van Jansen werd door de producenten afgekeurd. Maar naar de jonge Groninger student Zet Geikema het mocht doen. De musical die ging in première op 1 oktober 1960 in Rotterdam en kreeg lovende recensies. De laatste voorstelling was op 30 november 1962. En sinds de première hebben meer dan 750.000 mensen, 750.000 mensen, de voorstellen gezien. We hebben het natuurlijk over Wim Sonneveld. Nu hoort hem nu met de kat van ome Willem. De kat van ome Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest.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 de kant van ome Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kant van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die aan naartoe? Hij is voor zeven maanden naar de reis geweest. De reis geweest, de reis geweest. De kant van ome Willem is op reis geweest.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 Vol graag in mijn truck bij dag en ook bij nacht. Toen kreeg ik van mijn baas op Eend een hele rare vracht. Gewoonlijk reed ik in de buurt van Emmen tot aan Goor. Nou stuurt hij mij naar het buitenland, maar wat koop ik daar nou voor? Ja, mijn broer die is beambte, die zit goed. Maar ik rij 120 varkens naar Bayrou. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut Het is te gek wat je voor geld niet alles doet Snod sterf ik van de kou en overdag sta ik in gloed Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut te liften en die wilde graag naar Split Omdat het op mijn route lag, had ik die meid een rit Ze klom in mijn cabine en keek me onderzoekend aan Ik zag haar hart op denken van, waar komt die stank vandaan? Ze zei, moet u niet stoppen, wie u misschien niet goed? Toen zei ik nee, kom ik rij varkens naar de Ja, ik rij 120 varkens naar de het is te gek wat je voor geld niet alles doet. S'nachts sterf ik van de kou, en overdag sta ik in vloed. Ja, ik rij 120 varkens naar Beirut. Zo halverwege mijn bestemming klapt opeens een band. Mijn vracht begint te gieren, ik zet mijn waden aan de kant. Maar dan wil het mij niet lukken, til me aan het wiel een en 120 varkens liggen samen in een deuk, toen zei ik tot mezelf: kom op, hou moed. Jij brengt die 120 varkens naar Beirut. Ja, ik 120 varkens naar Beirut. Het is te gek wat je voor geld niet alles doet. Nog sterf ik van de kou en overdag sta ik in de vloed. Ja, ik rij 120 varkens naar de Beirut. Na 88 uren kwam ik daar dan eindelijk aan. Ik reed recht naar het slachthuis en daar kwam de baas al aan. Hij opende de laadklep en hij schreeuwde vol vaneen. Jij moet mij niet brengen, schapen! Wij hier niet eten, zwijn! Verwijs de spring ik dan weer in mijn truck. En mijn hier ligt te knorren van geluk. Zij dronk ranja met een rietje.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 dat was Johnny Lyon met zijn grote hit Sofietje. En daarvoor Henk Wijngaard met 120 varkens naar Beirut. En de volgende dame is Hendrikje Imka Bijl. En u kent haar waarschijnlijk onder haar artiestenaam Imka Marina. Geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941. En ze is een Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imka Marina werd gevormd door haar twee voornamen. Imka en de tweede voornaam van haar moeder Anna Maria. En dat werd de Marina. En ze begon bij het zangkoorden Damster Wichter in Appingedam. En in 1959 kreeg ze haar eerste platencontract. En vooral in de jaren 60 en 70 scoorde ze hits. Waaronder Viva in Spanje en Harlequino. De jaren die volgden nam het succes af. Maar bleef ze een graag geziene gast in het Nederlandse knabbelcircuit... zoals het zo mooi heet. En Imca Marina is behalve zangeres ook buitengewoon ambtenaar... van de burgerlijke stand. Ze voltrekt huwelijken, zowel in het trouwkapel de Midwolder als door het hele land. En u hoort er nu, in Marina met Vino.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 echt je van tevoren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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Hup, zal zegen van gevoel, hup, zal zegen van gevoel. Hup, zal zegen van de maar en allemaal de benen van gevoel, de Franse boer, De staat in die jovelle Jordaan Dans als Er was een gouden bruiloft van het potte tante Sjaan Dans als Er werd gekollekeerd, de dus spaap het omgekeerd Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Dans en... als de De tante Sjaan Allang zou ze leven Want heus het gouden fruit mag dood verloren gaan Allang zou ze leven En hen het scheefe pit riep jongens op galet. Ik zing een aria de parelvissers van Bissetje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 Met dat bijten je vingers verslijten Wat, wat vies, Louise Hou met dat bijten nog Anders heb je een strop Je kleine vingertjes Zijn toch geen lollies, lieve Bob Louise zit niet op je nagels te bijten Wat, wat vies, Louise Men heeft er kleine nagels met mosterd vol gesmeerd Maar zij heeft trots die mosterkuren Toch niet afgeleerd Ze ligt er nu de mosterd af toch niet zo fijn Alsof er kleine vingertjes van vliesproketjes zijn Louise, ze zit niet op je nagel te bijten Wacht, Louise, Louise Je zult met dat bijten je vinger versleten. pa. Wat bies, Loewisse, al oh, met dat bijten, al oh, anders heb je een Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pop. ze zit niet op je nagel te bijten. Wat pa. bies, Loewisse. Louise kreeg verkering met een leuke jonge man. je nageltjes in nageldroom, dus je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast, en dus steeds mijn mond bezet. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat is Louise? Je zult met een...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 TVM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort, iedere week, op deze zondag, op de zondag, en toevallig vandaag, het is ook zondag, tussen 9 en 10 neem ik u mee, op reis terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70 en dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek en die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Coordraaier, en daar bedank we hem hartelijk voor, en zojuist hoorde u Lubandi met Louise, zit dit op je nagels te bijten, en daarvoor zwarte riek met Sanzee, de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 nee, zuster. En dat was Op de Step natuurlijk met uh, Wim Sonneveld. Daarvoor nou, hoor u Susie met De Wereld is Leeg Zonder jou. En tot zover ook dit programma. Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even scoredraaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek.